Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger wil dat 100.000 Palestijnen weggaan uit Rafa. Israël dreigt al weken die stad in het zuiden van Gaza binnen te vallen. Maar volgens correspondent Nasra al is het maar de vraag of de Palestijnen ook echt weggaan naar de plek die door Israël is aangewezen. We horen van uh, verschillende mensen, daar journalisten, maar ook hulporganisaties die zeggen uh, ook dat gebied is niet uh, veilig. En we weten ook dat veel Palestijnen dit soort oproepen van Israël, van het Israëlische leger, ook niet meer vertrouwen. Want het is niet de eerste keer tijdens deze oorlog dat mensen worden opgeroepen om naar een bepaald gebied te evacueren. Maar dat de route daar naartoe of het gebied zelf dus niet veilig blijkt te zijn. In Rondraffa leven 1,4 miljoen mensen en veel mensen zijn daar naartoe gevlucht vanuit andere delen van Gaza. Veel landen zijn bang voor een bloedbad als Israël inderdaad met een grondoffensief komt. Een onderhandelaar van de PVV is gefotografeerd met een formatiedocument onder zijn arm. En het lijkt erop dat het een concept-regeerakkoord is. Daarop staan dingen als het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. En ook wonen, koopkracht en landbouw worden als belangrijke thema's genoemd. Rijkswaterstaat is ondertussen begonnen met het plaatsen van zes grote pompen in de afsluitdijk. Die moeten ervoor zorgen dat het water uit het IJsselmeer beter wordt afgevoerd naar de Waddenzee. En dat is nodig om overstromingen te voorkomen. En die pompen zijn echt enorme dingen, zag verslaggever Jeroen Schutijzer. Ze lijken een beetje op een wokkel, maar dan 12 meter hoog. Een doorsnee van bijna vijf meter en ze wegen per stuk 90 ton. Ja, de plaats ervan is een precies klusje dat twee weken gaat duren. En het is vandaag precies 22 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. Zijn uitgeverij brengt nu in overleg met de nabestaanden van Fortuyn zijn stem weer tot leven. Door via AI zijn eigen luisterboeken in te laten spreken. En dat klinkt zo. Bewust beleefde Nederlandse identiteit. Opkomen voor essentiële normen en waarden. In debat gaan met hen die daar een andere mening over hebben. Daarover gaan deze boeken. De uitgever heeft met de familie de afspraak gemaakt... dat de stem van Fortuin wel alleen gebruikt mag worden voor zijn eigen boeken en teksten. Het weer dan nog. Vanmiddag is er vooral in het noorden en het midden van het land veel zon. In het zuiden is het iets grijzer en kunnen er nog wat buitjes vallen. Het is overal een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Lekker uit de jaren 80, Pepsi en Shirley, hoor je met Hardijk. Het is even na twee uur Zandvoort een hele goede middag. We zijn weer Studio Tolweg 10A. En ja, heb ik in één keer een versterking gekregen van twee mensen tegenover mij... Goedemiddag, uh, Thomas is nog bezig met de knoppen. Hallo Dolly. Ja, hallo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag ja, ik ben Thomas. er. Ja, hey. oh, Thomas? Ja, ik hoorde, Thomas ons niet, ik hoorde ons niet. Thomas is er ook. Hallo. <laughs> hallo. Daar <laughs> ja. Nou, ja, zijn we in één keer met z'n drieën wel gezellig? Ja, gezellig toch? Drie uur lang uh, Zandvoort op zaterdag. Nou ja, Thomas, jij hebt een heel schema gemaakt hè, voor uh, deze uitzending. Ja, dat maken we altijd, erop. Kijk, wat gaan we doen? Nou, we gaan zo meteen telefonisch bellen met uh, Adam Spoor. Want die heeft een concertje gegeven uh, bij de blauwe tram, als ik het goed zeg. Uh, om half drie hebben we dan het weer. Om kwart voor drie ongeveer gaan we luisteren naar een uh, gesprek van vanmorgen... Met, uh, goed, bij Goedemorgen Zandvoort, uh, waar Carina Veren mee ging in de alltimers die rijden vanwege 4 en 5 mei. Om kwart over drie hebben we dan uh, het nieuws in het kort. Half vier evenementen. kwart voor vier uh, gaan we weer luisteren naar uh, Carina... die gisteren is geweest bij de herdenking uh, bij het Joodse Muse uh, Monument... Uh, kwart over vier. Pit Report met Randall Lawson. En om half vijf het dier van de week. En dan zo'n beetje zal Fred Heij wel weer binnenkomen. Ja, zeker. En dan gaan we richting uh, de dode herdenking. Hè? Ja. Straks om uh, acht uur weer uh, twee minuten stilte voor iedereen. Dus uh, nou, ik hoop dat de meeste mensen zich uh, daaraan gaan houden. Ja, door. Ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen uh, vanavond. Ja, Naar alle verhalen gaat, dat, wat je uh, hoort. Het antwoord gaat het vast en zeker gewoon rustig ja, verlopen. Net als gisteren de herdenking bij het Joods Monument is ook allemaal plechtig gegaan en rustig verlopen. Geen gekke Kekke incidenten ringen. geweest, gelukkig. Dus dat respect is er dan gelukkig nog wel. Waren ja. er veel mensen bij het uh, Joods Monument? Uh, mee, ik, ik zag wat minder dan, dan normaal. Maar het was ook niet heel lekker weer, hè? Het was een rot weer ja. en, en een uh, andere dag. Een Andere dag ook dat. Nou, mensen 4 moeten 4 daar toch aan wennen op een, een of andere manier, denk ik. Ja, nou ja, kijk, volgend jaar zal het uh, natuurlijk weer gewoon op 4 mei zijn, want dan uh, is het niet op de sabbat. En uh, ja, maar ik, uh, ja, het, het, het, het, het was iets minder. Ik denk ook best wel dat uh, toch veel Joodse mensen uh, bang zijn. Dat zou zomaar kunnen. Dat ze angst hebben als je hoort dat uh, uh, afgelopen week is een uh, dame van 78 jaar die woont al jaren in Amsterdam West. En die is uh, totaal in elkaar geslagen. Ze hebben de mezusa van haar deur gehaald. Dat is ja. een, een dingetje dat hangt bij de deur voor, hè, voor, de goede, voor het geluk. En um, ja, gelukkig is nu de rabbi uh, bezig geweest en kan ze een andere woning krijgen. Maar het geeft al aan dat uh, ja, het, het, het wordt steeds lastiger en moeilijker En ja. um, mensen durven, Joodse mensen durven bijvoorbeeld ook niet meer naar het Amstelpark te gaan. Want daar worden ze ook finaal in elkaar getrapt. En, uh, dus ik denk ook dat misschien gisteren ook menigeen gedacht heeft van nou laat ik maar rustig thuis blijven. Ik, ik herdenk het thuis wel. en ja. uh, Toch angst. Ja, zou zomaar ja. kunnen. Mm. Nou ja, Laten we hopen dat het vanavond uh, goed verloopt uh, daar in Amsterdam. En uh, dat, uh, ja. dat we de mooie twee minuten stilte uh, even in herdenking voor uh, alles wat er gebeurd is uh, kunnen doen uh, met z'n allen toch. Zo is het. Zeker. Ja. Nou, wij gaan er een gezellige uitzending van maken hoor. Vanmiddag Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5 uur. En heel veel lekkere muziek natuurlijk. Dus uh, we gaan er tegenaan met The uh, Eurythmics en Sweet Dreams. You are made of this. De zaterdagmiddag bij CFM. Een hele middag. Hier is Dua Lipa. Deze Europeaanse zangeres die doet het heel erg goed. Jo, de liepen uit uh, Engeland uh, met uh, Illusion. We gaan naar uh, Zandvoort toe. Want wij zijn de, de lokale radio uit Zandvoort. Al oh, uh, 33 jaar, Dolly, doen wij dat trouwens? Nou, ik, ik niet. Nou ja, ik pas 13 jaar. Ja, oh, jij pas 13 jaar? Ja. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, ik uh, al wat langer. En ik ken ook uh, van al wat langer ken ik, uh, Adam Spoor. En die hebben aan de telefoon. Jazeker. Goedemiddag, Adam. Ja, goeiemiddag Thomas. Nou ja, met mij, met mij spreek je nu. Ik ben Rob. We zijn even met z'n drieën hier. Dus, ja, gaan... uh... Oh jee, sorry. <laughs> nee, geeft helemaal niks. <laughs> en, uh, en Dolly zit er ook. Uh, nou ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben er voor... ook bij. Ja, vorige week heb je een optreden gegeven. Tijdens oh. uh, Koningsdag. Ja. En eigenlijk een aanleiding daarvan uh, bellen we je. Uh. Maar we willen wel even weten van hoe is het nou met uh, Adam Spoor? Met Adam Spoor gaat alles door... <laughs> ja, je, je timmert lekker aan de weg, hè, Adam? Ja, nou ja, nou, Tim, ik, dat komt toevallig zo uit, omdat ja. ik heb dat, ik heb dat uh, op koningin nog gedaan voor muziekkids, hè? Ja, dat, dat en, hebben we gehoord. Je stond, want laten we even de luisteraars vertellen wat je hebt gedaan. Want we hadden natuurlijk de, de Vrijmarkt. En die is ook op het plein bij het louis carré. Ja, precies. En toevallig woon jij daar? Ja, en ik En woon... is jouw balkonnetje, lag boven die markt. Ja. En toen had jij een ludiek plan. Vertel eens. Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik uh, was een paar maanden geleden in het ziekenhuis. En toen zag ik het Spanisch En er was een hoek ingewicht ja. voor voor kids om ja. daar te doneren. Voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis liggen. En dan kennis kunnen maken. Met, uh, met, met muziekinstrumenten. Dus ik dacht, nou ja, daar stort ik wat. Maar ik had toch een, had toch een mooie klarinet over thuis. En die heb ik uh, naar, uh, naar die stichting gestuurd. Dat vonden ze prachtig. Mm -hmm. En toen dacht ik bij mezelf, nou ik ga gewoon hier de dag toch altijd alleen op het balkon spelen. Ja. Ik, ik, ik gooi hem maar naar beneden. Uh, met een tekst dat ze geld kunnen storten voor muziekkits. En dat is aardig gelukt. Dat is hartstikke mooi. Je had zelfs een uh, QR-code erop zitten, hè, zag ik. Want ik ben heel ja, dicht ja. bij die emmer geweest. En uh, ik heb er ook wat in gegooid. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat, uh, ik, uh, ik kreeg dat van, uh, van de muziek kreeg ik dat toegestuurd. Leuk. Dus ik kon ook rustige tikkies sturen. En, en zijn klopt. er veel mensen geweest naar je weten die daar gebruik van gemaakt hebben? Nou, die tikkies. De, de, de, de tikkies, nou niet zo erg veel. Maar bij elkaar heb ik meer dan 500 euro opgehaald. Goeiedag. Chef. Geweldig. Ja, precies. Had je dat verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Nee, nee dat is er toch maar een ik, immens ik, bedrag. Ik, ik, voor... trok emmer, ik trok die emmer naar boven. De kreeg ze wat een kromme rug. Oh. <laughs> ik zie het ook meteen voor me. Of dat het touwtje breekt, eh, Adam. Oh god, oh god. Hoe lang heb je staan daar spelen, Adam? Nou, een uur of twee. En, en dan al 500 euro opgehaald. ja. ja. Ja, ja, ja. Goeie mirakels. Nou, het, ja. ik vind het fantastisch. Wat, heb je het, het geld inmiddels uh, overgemaakt naar, nou, uh, naar Muziekit? Voordat, voordat ik het zelf oppak natuurlijk. Nee, een grapje. Maar. <laughs> <laughs> nee, het, het, het, het, het, het staat al op de rekening. En wat vonden ze ervan? Ja, is prachtig. Ja? Heb hebben een uh, mooi bedankbrief gekregen. Ja. Ja, geweldig. Ja. Nou, het, het is een ontzettend leuk initiatief, want vorig jaar was je natuurlijk ook lekker uh, op je... Um... Nee, twee jaar geleden. Vorig jaar was ik er niet. Was oh, dan was het twee jaar terug. Oké. Okay. Ja, Jeetje, twee, wat... Altijd, net terug, ja. wat gaat ja, de, weet de tijd ik, snel. Ga, ik ga gewoon zomers, doe ik meestal als het mooi weer is, op zondagochtend geef ik voor de buren even een concertje van een half uur. Hè. Op je saxofoon. Dan, ja, dan ga ik op balkon staan en dan ga ik spelen... en dan gaan alle deuren gaan, van alle balkons op het lijntje gaan open... En die vinden het allemaal prachtig. Oh, wat leuk. Wat leuk. Ja, ja, ja. ben ik toch op het verkeerde plein gaan wonen. Ja, ja, ja. ja daarom wilde ik er nou graag wonen, Dolly. Maar mij is het ook niet gelukt. Hoor. Nee, hè? Nee. nee, dat is lastig om daar, om daar te komen. Om daar een huis te krijgen. Maar ja, Adam, laten we wel. Ik, ik vind het een verschrikkelijk leuk initiatief. En, en ja. dat je dan met jouw muziek uh, dat bent dat gaan doen. Ik, ik vind het... Fantastisch dat je dat gedaan hebt. Ja, ja, het is... Ik hoop dat er meer muzikanten het ooit gaan doen. Nou, kijk, als ik ergens ontwet of zo... kan ik ook de aandacht op vestig Ja, ja, ja. dat is niet zo. En volgend jaar weer? Of ga je dan voor een ander doel spelen? Nee, nee. ik ga natuurlijk... Maar ik wil... Als het zo uitkomt, dan. dan, dan uh, ik kan altijd als ik ergens zelf speel. Uh, even zeggen. even iets vertellen over die stichting. Tuurlijk, ja. Ja, even aandacht vragen. Ja, wat uh, de bedoeling is van die stichting? Dat er uh, in zorginstellingen studio's uh, ingericht worden. Hè, waar de kinderen dan uh, op instrumenten kunnen spelen en dergelijke. Ja, ja precies, precies. Oké, okay, nou ja, heel goed dat mooi. ze daarmee bezig zijn. Ja, zeg Adam, als, als mensen nu dit horen en denken: van nou, dat vind ik ook geweldig, ik wil graag nog wat overmaken. Ja. Uh, heb jij enig idee hoe mensen ja. uh, daar terecht ze kunnen? kunnen? Gewoon, ja, kunnen ze gewoon naar muziek, kids, maar dat is met 1K. Ja, want het is natuurlijk ziek en kids. Ja, maar. Dus dan maar 1K, ja. Het is ergens muziek, kids. Ja. ja. En? en dan kom je er vanzelf. Oké, okay, en dan vind je daar vanzelf de weg wel de om uh, te doneren. De website met alles erop en draad. Hartstikke goed. Mooi, meer dan nou. 500 euro met Koningsdag. We zijn trots ja, op je. Ja, zeker. We zijn zeker trots op je, Adam. En tijd dat het zand op trots op mij was. Ja, Ik was gisteren even bij een collega, Charles Duin. Oh! Want Charon, dat is natuurlijk een oude godder. Dat is ook een oude drummer. Ja, hij is een drummer, ja. Met Ruud Jansen, hè? Ja, met Ruud Jansen. Die heeft laatst met ons een keer meegespeeld. Lichting. En daar hadden we het nog even over. En Dat vind ik wel leuk om dit ook even te vermelden. Dat ik... Dat ik... oog is over de muziek... die op een verkeersplein staat. Ja, ja. En dat die hoogste, die, Het wordt de hoogste tijd dat die verplaatst wordt... en dat er waar weer gewoon concerten ingegeven worden. Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Maar er is ja. geen geld voor, hè, zeggen ze uit de gemeente. Ja, dat zeggen ze. Nooi verdongen, die zei dat uh, een paar maanden geleden... in de klant, liep die mensen op op ideeën... want er was heel veel geld naar de gemeente kan gekomen. Oh, oh, nou ja. En die oh. We even dat, over die muziektent. En, en, en, afgelopen woensdag stond er een klein stukje... Heeft hij die oproep even herhaald in de krant? Aha. Dat is omdat dat die mensen die in de gemeenteraad zitten en de burgemeester en de wethouders daar eens aan het denken. totdat het een belachelijk iets is dat een muziektent... waar muziek ja, in het op maakt, een plein staat waar het al het verkeer langs heen. heen. Ja, daar He? ja, is niet helemaal over nagedacht. Maar de, die, die rotondes zouden ze toch nog gaan aanpassen. Ook voor de ijsbaan en dergelijke? Ja, dat was ook de bedoeling natuurlijk destijds. Ja, nee, op het de, op de Gostersplein is de ijsbaan niet. Nee, nee, nee, maar uh, in het, uh, op het Raadhuisplein uh, zouden ze de rotonde ook uh, gaan aanpassen. Ja, maar dat is alweer jaren geleden hè, dat dat van te sprake was. Ja, en uh, hij is vorig jaar mooi geschilderd natuurlijk. Uh, zijn ze, zijn ze in de zomer, zijn ze daar uh, weken mee uh, bezig geweest uh, dat dat uh, geschilderd is, dat paviljoen. Maar het zou eigenlijk op een andere plek moeten staan, dat is de boodschap gewoon. Ja, man, het is toch wel lachelijk. En dan kan je toch van leuke concepten, kan je organiseren. Maar waar zou het dan moeten komen, Adam? Nou, op gas is blij, op, die, op, die, op die betonnen... Uh, ja, dat, uh, bij de zon. fontein. Bij de, fonteinen. bij de fonteinen. Ja. Die fontein maar af. De, de, de, de, ja. Wie dat gedaan heeft daar, dat, die, die, die moet nog uh, eigenlijk... Uh, Krijgen. Zo spectaculair is het ook niet. Uh. Nee, dat, dat klopt. Het heeft wel heel veel geld gekost, hoor, toen uh, die fontein. Ja, ja. ja. Want wij hadden ja. onze studio daar natuurlijk, uh, Adam, uh, oh, daar op het hoekje. ja, dat op het, ook het ja. En, uh, ja, dus uh, wij kregen dat allemaal uh, mee. En dan was het systeem was weer stuk en zo. En de sleutel was weer kwijt. Echt oh, heel jee. veel heel oh, ellende met die uh, fontein. Oh, ja, ik weet er allemaal van. Ja. ja, en eigenlijk is het uh, alleen een paar kindjes die er af en toe heen en weer huppelen hè? naar het water ja. toe. En voor de rest heeft niemand er wat aan eigenlijk. Het is een prachtig kleintje of Zeker. Ja, of die bazalblokken beweeg zijn. Een mooie van zoetje. Dat is toch prachtig. Ja, dat is zo, dat heb je gelijk in. Zeker. Nou ja, we houden het in de gaten en uh, de oproep is uh, duidelijk, uh, Adam. Ja. Nog ja. even een ander dingetje. Van uh, morgen moet je weer uh, aan de bak, hè? Gewoon. Ja, ik ga morgen spelen op het strand. Oh, op het strand niet, in, niet in uh, Nee, hè? in Katwijk, hè? Uh, maar, maar, niet, maar niet in Zaltvoort. Nee, nee. <laughs> in Katwijk, bij uh, ja, uh, Strandpafioen Key West. Nee, je, ja, ja, precies. Maar speel je dan ja, solo speel, of, ik, of ik, ga je ja. met, een, met een groepje mensen spelen? Nee, nee, solo's. solo. Solo, leuk. Net, net als op een bokhond. Ja, ja, ja. Ja, nou ja hartstikke ja. leuk. Nou, neem jij maar mee, zou ik zeggen. Ja, sowieso. Ja, toch? Het <laughs> begint om drie uur s middags voor de mensen die even richting Katwijk gaan. Gewoon uh, bij Key West naar binnen om drie uur uh, Adam Spoor die daar uh, optreedt. Ja. Leuk, nou goed je gesproken te hebben Adam. Ja, bon. ja. En uh, ja. we houden uiteraard uh, contact met je mochten er weer wat te melden zijn. Je weet ons te vinden hè? Ja, is <laughs> Oh, Oké, okay. hartstikke bedankt nou, Veel plezier morgen Adam Ja en uh, vanavond natuurlijk uiteraard uh, Twee minuten stilte uh, Oproep aan uh, iedereen die we vandaag doen Dat we dat even netjes, uh, netjes doen Ook hier in Zandvoort Ja dat hoop ik wel Zeker, huh? okay. Okay. zeker weten. Nou, ja. Ik heb een uh, oud nummer van uh, Ik heb een nummer van uh, Frank Sinatra Uitgekozen voor je Love and Marriage oh, ja. die, die gooien we er nog even in <laughs> Altijd gezellig. Dag. Boeien, Hoi. Hoi. Hoi. Ja, love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage, this I tell you brother, you can't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 None, you can't have one without the other.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 ja, de muziek van Des Frank ook vaak gedaan oh. door Adam Spoor. Vandaar dat we deze even voor hem draaien, de Love and Marriage. De ben nee, op het klokje voor mij is het half drie, Thomas. Ja, bij mij ook. ook op jouw klok. Precies ook gewoon. Ja, ja, precies. precies Gaan we het weer doen voor de komende dagen. Ik ben heel benieuwd. Nou, de komende vier dagen is het nog uh, licht wisselvallig met naast geregeld zon. Ook dagelijks enkele buien. Vanaf woensdag nemen de neerslagkansen sterk af en schijnt vaker de zon en wordt het ook warmer. Op deze zaterdag schijnt eerst de zon. Geleidelijk raakt het bewolkt en vanmiddag komt het tot enkele buien. Er wijt een zwakke tot hooguit matige zuiden tot zuidoostenwind en het wordt zo'n 16 graden. Ja, vanavond, het wordt belangrijk natuurlijk, is het bewolkt en op veel plaatsen tijdens de doodherdenking droog. Komende nacht volgt weer regen. De temperatuur daalt dan uh, naar zo'n 9 graden. En morgen overheerst de bewolking. Maar in de middag uh, breekt ook zo de zon even door. Verspreid over de dag is wel een buitje mogelijk. Maar over het algemeen is het gewoon droog. En een matige westenwind. En het wordt 15 graden. Dan kijken we even verder uh, naar de week. Maandag valt een enkele bui. En er zijn veel, vrij, uh, veel wolken. Maar soms schijnt ook de zon... Er staat weinig wind en het wordt 18 graden. Dinsdag komt het tot enkele buien, maar tussendoor schijnt ook daar de zon. Er wijdt de matige noordenwind en het wordt zo'n 17 graden. Oké, okay, dankjewel voor het weer. Dat was het weer. Zie het dan voor? Nou, ik hoop niet dat het uh, dat was het weer voor uh, Joost Kleine gaat worden volgende week donderdag. Dat hij in één keer uh, maar uh, één dag in mag zingen. Ja, nou, hij schijnt weer gezakt te zijn, hè? Oh boekmakers. jee, de Bookmakers. Ja, want Wat? hij had, uh, wanneer was dat? Gisteren of eergisteren? Had hij de tweede repetitie? Ja. En dat scheen toch niet zo heel lekker te zijn gegaan. Oh jee. Dus ik ben benieuwd. Dus... Maar ik, ik vind het wel een leuk nummertje op zich, hoor. Ja, Vindt er wel. zitten wel heel veel. <laughs> Er zitten wel heel veel effecten in. En die kan ja. je natuurlijk niet live doen. Nee, ja, ja, dus dat is een beetje een probleem. Van en is de dat zo? En ze ja. hebben de, de pino eruit gehaald natuurlijk. Hoe heet die? Die blauwe vogel. Mm. Dus ja, er veranderen wel nog wat dingen aan zijn show nu. Last minute. Oké, okay, mm. dat is wel jammer. Ja. Of niet? Ja, ik, ben, nou ja, ik, ik weet ben, het niet. Ik, ik, ja, ik ook niet. Ik ben benieuwd hoe hij ja. het gaat doen 11 mei. Ja, jullie zijn allebei wel een beetje fan hè, van Joost. Ja, ja. Joost uh, ja. zou het wel denken. Ja, Joost mag het weten, toch? Joost mag het weten. Zeker. Ja, Geweldige ja, nee Hij is in ieder geval uh, met uh, diverse kostuums uh, die kant op gegaan van <laughs> ja Allemaal met uh, die brede schouders, hè die puntschouders, zeg maar. Ja, hoe ze daar nou opgekomen zijn. Ja, is, is het wat Je voor jou, lang, ja, Thomas? Op... Zo'n pakje. Nou, <laughs> ik no. ben benieuwd wat je baas ervan vindt. Als ja. je op het werk waarschijnlijk dan pakken. Die krijgt er een punt over van. Ja, ja, dat denk ja. ik ook. Ja. <laughs> nee, weet je, we gaan hem gewoon draaien, he. Joost Kuyne. Oh, he. lekker. Komp je aan, hè? Ja, ja, europa -pa. doe maar even lekker mee. Met hey. zoveel in de hardcore tijdsjouder jaren negentig. Hardcore. Lekker hè, trainingsabugie, ja. uh, osie. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga, Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik doodga, Europa, pa, Europa, pa. pa, pa. M'n friends, uw friends, of neem de benen naar benen.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 Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Ik ben in Duitsland, AB, ik ben zo alleen. Io sono in Italië, maar toch doet het pijn. Ik Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips. Zet de radio aan, ik horstrommelt met papa Ute's Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja dat doet hij goed hè. Hey. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa, Europa. Pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa, Europa. Pa. Ik hoop wel dat uh, dat stuk er uh, nog uh, bij gaat komen. Ook bij zijn live optreden. op het uh, Zonfestival volgende week donderdag. Volgens mij is dat wel de bedoeling. Want ja? dat is eigenlijk waardoor die weer ging stijgen. omdat de mensen zo onder de indruk waren van zijn gevoeligheid. Ja. na al dat muziekgeweld en geluid. In één keer dat tempo uh, vergeten. Ja, in ook, één he? keer die mooie tekst eruit. Ja, Daar waren zeker. ze heel van onder de indruk. Nou ja, donderdag is de beurt aan onze eigen Joost Klein. Ja, Paul de Abdoel was dat. En, uh, straight up. Ja, we hebben het eventjes over uh, bepaalde onderwerpen hier. Uh, nou ja, dat SBS uh, 6. Dat die tegenwoordig uh, steeds vaker in Zandvoort uh, zijn. En ook uh, bij uh, de, ja, het JAS monument, namen Namenmonument. Uh, waar gisteren dan uh, de dienst was om uh, 12 uur, Dolly? Half 12. Half 12? Ja. Oh, ik dacht uh, bij mij stond 12 uur. Nee maar goed. hoor, nee, half twaalf. Half 12? Ja. Ja. oké. Okay. Ja. En uh, ja, die dienst, uh, daar was ook uh, bij aanwezig Karina uh, Veren. Ze meteen in het volgende uur uh, daar een uitgebreide reportage over. Maar eerst een ander onderwerp waar Karina uh, ook bij was, want uh, morgen is bevrijdingsdag. En uh, ja, dan had je ook de, de lege jeeps, die een uh, rol gespeeld hebben in het leger natuurlijk. En, uh, ja, voor allerlei dingen hebben kunnen zorgen. Rijden die weer door Zandvoort? En, uh, ja, die, die zijn weer aanwezig okay. morgen. Is okay. dat zo? Ja, in het uh, centrum van Zandvoort uh, voor, uh, nou, op het uh, Raadhuisplein. Ik kan het nergens vinden. Oh. Het zal er wel gaaf om met zo'n uh, auto mee een rondje te rijden door Zandvoort. Dus morgen op, uh, bij uh, de, de, dat café, hoe heet het ook weer? Help mij even. Noble Tree. Noble Tree. Ja. Staan, uh, staan uh, als het goed is, uh, de legerauto's uh, klaar. En uh, Carine Veren, onze eigen collega, die heeft uh, een uh, stukje mee mogen rijden. En uh, ik kan sowieso zeggen, de haar staat in de war, hoor, na het ritje. En, <laughs> en dan ik komt ik sta hier naast een Jeep. En die Jeep, die is eigenlijk 83 jaar geleden in Toledo in productie genomen. En uh, ze noemden het ook wel toen de oer Jeep, Maar uh, ja, Focco weet er alles van. En deze auto is zowel een bevrijder...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 En uh, dat rijdt uh, nog steeds als een uh, tijger, zeg maar. Ja, nou, ja. dat moet natuurlijk ook. Maar uh, deze heeft dus niet gediend tijdens de oorlog. Na, maar uh, na, na. daarna. Na oorlog. Maar wat er wel nog bij zit, en wat ik zo zie, het opklapbare, de opklappbare vooruit. Ja, ja, dat was ja, ja, wel ja. echt ook een wens exact, ja. uh, tijdens die wedstrijd. Oh, ja, maar ja. ook dat de deuren gedemonteerd konden worden. Ja, nou, dat, dat is door. volgens mij hier ook. Alles kan eraf, en... huis kan eraf, dak kan eraf, uh, de deuren kunnen eraf, raam kan plat, ja dan is het totale echt een cabrio, zoals, het, uh, <laughs> zoals je het tegenwoordig niet ziet, nee. want ik heb nog nooit ergens anders een platte voorraad gezien, dus. nee. nee, nee. en dit uh, ja ik heb een beetje opge opgekalfaterd met uh, een zender en, en dergelijke uh, en een mitrailleur erop. En,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 Dus dit is gewoon een opbouw van hout. Zit gewoon een bezemstel in. Oh, gaaf. <laughs> maar het staat, het staat wel erg goed. Ja, het staat heel stoer. Het staat ja. heel stoer. Hé, hey, maar uh, zondag, dus ja. dat is alweer morgen. Ja. Dan is het bevrijdingsdag. Ja. Um...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 Ja, zeker. Ja. Het, wordt ja. het wordt gewoon mooi weer. En uh, ja, er zitten ook altijd veel kinderen bij. Ja, uh, oh ja, ja die vinden het prachtig. Die... Maar niet alleen kinderen. hoor ja. De volwassenen vinden het ook fantastisch leuk. Er zijn een heleboel mensen die allemaal tegen het dienst zijn en tegen het leger. Maar als dit aankomt rijden, vinden ze dat heel erg mooi. Oké. Okay. En hebben mooi. ze dan veel vragen ook? Van, uh, ja. Ja, uh, ja? Wat, ja. Wat, wat voor vragen krijg je, je dan zit, meestal? Je zit constant te vertellen achter het stuur van uh, uh, hoeveel cilinder, hoeveel cc, uh, wat kan het ding, hoe oud is hij, uh, ja. wat geweldig. Ja, ja, nou, ja, ja precies. en wat geweldig dat ze even een ritje mogen maken, hoeveel mensen kunnen hierin? Een man of... Uh, ja, kindertjes kunnen er wel vijf in, hoor. Echt? Ja, hoor. Dat gaat makkelijk. Ja. Oh, wauw. Allemaal zitten achter. En Geen voor gordel. Een Geen gordel. Oké, okay, dus goed. Dus voor no en vasthouden. Er zit ja. een beugel daar. moet je het goed vasthouden. Want als ik een bochtje doorga, ik rijd niet hard met dat ding. Dat kan het niet eens. No. En dat is ongeveer... Uh, Nee, want hij geval. kon origineel 80 km per uur. Ja, dat, dat lukt ook wel. Okay. Maar je hebt geen stuurbekrachtiging. Heb, je hebt geen, okay. geen rembekrachtiging. Dus het is echt spartaans. Dus als je fout maakt, dend hij die gewoon door. Oh, dus ja. dat kan niet. Dus je moet je kop erbij houden. Juist. En als je bocht inzet, in, inzet en het kindje zit naast bij en die houdt zich niet vast, glijdt hij er zo uit. Oh, ja. Dus uh, dat is... Dat, want dan dat kan je niet een deurtje? Ja, juist. Nee, ik selecteer het oh, van het ja. grootste gevoer, klaar. Ja.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 ja, dus dat doen we niet. Dus maar, maar we gaan binnenkort, uh, eind mei, gaan we twee weken naar uh, Normandie toe. Kijk. Ja, opleggen gehuurd dan. Een uh, jeepstrop, oh, okay. twee jeepstrop, familie ja. mee, huizen gehuurd daar En dan gaan we daar naartoe. Ja. En daar is leuk, want daar rijdt dus echt alles. Ja. Dat is een hele belevenis. En, en er komen natuurlijk veel verhalen los. Ja, ja, zeker. En er rijden Engelsen, Amerikanen, alles, alles, alles.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 Wat een leuke oude sleutel. Dat is een massa. Een massa sleutel. Een massa. massa. Oké. Okay. Dat doe ik de handgas uit. Ja. Shoka. Handgas zit contact. er al bij. Oh, dat is wel wat anders dan nu. Hey. Sorry jongens, het is heel heel hard. Gewel, ja. Geweldig geluid.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 Nou hij is een. Fockel is een meester manoeuvreerder met deze auto. Ik nou, ga altijd blijk mee. Nou echt ja. hoor. Woe. Zo hé. Heb je ook een leuk radiootje hier aan boord voor ja, muziek? Dat... Ja, dat is zo ja, dat kan dat? Tegenwoordig met dat, dat is dat. Ja, dat, dat, is. dat is makkelijk. Weet je dat? Ja. Oh. <laughs> oh. Nou, we oefenen alvast even voor morgen. Jij vindt dit het allerleukste wat er is, hè, Foko? Ja, dit is heel mooi. Dit is een heel mooi thuisverblijf En uh, ach, dit houdt je ook van de straat een beetje. Dit houdt je op de straat. Ja, ja. <laughs> nou, we gaan even genieten van het ritje. Zoals jullie horen, kunnen jullie mij niet meer zo goed horen, denk ik. Nou, uh, mijn haar zit ook niet meer goed. Want uh, ik heb ook geen vooruit meer. <laughs> geweldig, geweldig. Jongens, allemaal morgen naar uh, het dorp komen, ik naar het plein, bij Noble Tree, dan kun je dit ook beleven. Heel erg leuk. Nou Foucault, dit was een, uh, een uh, belevenis nee. voor mij, ik heb nog nooit in, uh, in zo'n jeep gezeten. Nou, maar uh, bedankt, ik moet mijn haar weer helemaal opnieuw doen, maar dat <laughs> maakt niet uit.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 Die uh, ja, lekker veel herrie maakt, uh, heren en dames, tegenover mij. Ja, dus uh, nou ja, morgen uh, vanaf een uh, nou, uurtje of twaalf, denk ik, uh, bij de Noble Tree. kan je een gratis uh, ritje maken met uh, deze Jeep. Dus uh, ik mocht je Thomas nog uh, staan. mee willen rijden, Thomas of uh, Dolly. of nee. de, de, een van de luisteraars. je bent van harte welkom. Kost helemaal niks. Er staan uh, vijf Jeeps uh, uh, ja, als een soort uh, taxi uh, voor je klaar, zeg maar, voor de Noble Tree. Aan de ene kant instappen en aan de andere kant uh, weer uh, uitstappen als je een rondje dorp hebt gehad. Mooi evenement morgen op bevrijdingsdag uh, hier heel in uh, Zandvoort. Heel Iedereen alvast heel veel plezier daarbij. Ja. En, uh, maar eerst gaan we uiteraard naar, uh, vanavond naar uh, de ik om 8 uur. Nee, neem alsjeblieft even de tijd voor twee minuten stilte, precies om 8 uur. You're a little out of touch I'm a little out of sight We've been walking this road for quite some time As I stumble in the fear, I stand my ground and draw a line I'm tired of being the one who runs and hides No, I'll be here by your side Let it out, can you try?